op de radio bij het huis remember weet je nog, vorige week toen we de Shangri-la's opnieuw ontdekten, prachtige muziek snerpende zang en indroevige teksten die maar over één ding konden gaan, die teksten over liefdesverdriet liefdesverdriet met een grote L deze week een verslag van de speurtocht van Tom Brom en Jan Ruis naar de Shangri-La's. Wat is er van hen geworden? Maar ook een blik in het verleden. Hoe begon het succes? En wie zaten erachter? Maar eerst probeert Tom Brom het telefoonnummer van de inmiddels alweer een stuk ouder geworden dames te pakken te krijgen via de platenmaatschappij. Goedemiddag gesprek met Tom Brom Karo Radio. Ik zoek Robbie Onbog. Hé Bob, Sylvia? Sofia. Toch Sasha? Je spreekt met Tom Brom. Hallo van, Tom. Van de Karo. Ik zoek Robbie Ombach. Rob, die is er niet. Die is er niet. Dan Dries van de Schuit. Ogenblikjes. Ja. Nou, dat laat even op zich wachten. Wij draaien intussen even een plaat. Een plaat van de shangri -La's. De plaat die uitkwam op 14 november 1964. Dat moet op een maandag geweest zijn. De plaat is, uh, staat op een LP, Golden Hits of the shangri -La's. Het heet Remember. then he catch me a cheat Remember, with the skin. In het kader van onze actie, waar zijn de shangri gebleven en ze moeten ook vooral weer terug, is Tom Brom nog steeds op zoek naar Dries van der Schuit. We gaan eens kijken hoeveel die gekomen is. Die uh, geeft geen antwoord. Die geeft geen antwoord? Nee, de middag trouwens al niet hoor. Oh jee, is hij in slaap gevallen? Nou, of hij heeft een dag vrij, ik weet het echt niet. Is Jan Kordewener in de buurt? Probeer ik. Ja, Nou, in afwachting van verbinding met Jan Cordewener heeft uh, Jan Ruis inmiddels een verhaaltje gemaakt en we zullen daar eens even naar gaan luisteren. De producer van de Shangri-La's was George Shadow Morton. Eigenlijk was hij ook de uitvinder van deze meisjesgroep. Samen met zijn maten George Goldner, Mike Stoller en Jerry Lieber had hij een platenlabel opgericht. Red Bird heet het label en het voornaamste doel van de heren was money. Luiber en Stoller hadden hun sporen in de muziekbusiness al ruim verdiend. Aan de sound van de Shangri-La's is dan ook te horen dat deze heren wel eens iets met de legendarische Phil Spector te maken hadden gehad. De songs van de Shangri-La's hadden eigenlijk maar één onderwerp, liefdesverdriet. De teksten sloten dan ook perfect aan bij al die jongens en meisjes die alleen op hun kamertje zaten te treuren over hun eerste, tweede of derde verloren gegaane liefde. Leed in een schitterende verpakking. De muziek werd zo geproduceerd dat hij optimaal uit de transistorradio kon vloeien. Kortom, stuive romans op 45 toeren. De Shangri-La's bestaan niet meer. Maar George Shadow Morton is nog lange tijd actief in de popmuziek. Hij bemoeide zich met Richie Havens, Janice Ian, de Vanilla Fudge en de New York Dolls. Het wachten is op de reunie van Morton en de Shangri-La's. Aan brommen zal dat zeker niet liggen. Ja, inmiddels hebben we nog steeds geen contact met... Uh, we wachten ook even op, Jan Kordiwenig. Rick Wijsselberger. Dag, ik spreek met Tom Ron van de KRO Radio. Ja? Ik zoek Jan Kordiwenig. Ja, een momentje graag. Ja. Juist, wat ik dus al zei, nog steeds geen contact met Jan Kordiwenig. Uh, we gaan hem aan, rijden van de Jean las ja, een plaat van, die uitgekomen is op Philips. Het nummer van die plaat zal ik zo meteen wel eens geven. Er staat een fantastisch mooi nummer op, vind ik. I can never go home anymore. Familiar. You wake up every morning, go to school every day, spend your nights on the corner, just passing time away. Your life is so lonely, like a child without a toy, then a miracle, a boy, and that's called glad. Now my mom is a good mom and she loves me with all her heart but she said i was too young to be in love and the boy and i would have to part and no matter how i ranted and raved i screamed i pleaded i cried she told me it was not really love but only my girlish pride and that's called bad You don't let this I packed my clothes and left home that night Though she begged me to stay I was sure I was right And you know something funny I forgot that boy right away Instead I remember being tucked in bed and hearing my mama say Hush, baby Now tell her you lover Don't do to your mom what I did to mine She grew so lonely in the end Angels picked her for their friend and I can never go home anymore In het kader van de actie Shangri-La's, Shangri-La's moeten terug, of zeker blijven, op touw gezet door Tom Rom en Jan Ruijs, wachten we nog steeds op Jan Koyewener, de man die ons misschien iets meer kan vertellen waar de dames op dit moment uithangen. We hebben er nog steeds geen contact mee en Jan heeft nog een mededeling. Vanavond, 6 juni 1979, 15 jaar na de eerste successen van de Shangri-La's... presenteren Tom Brom en Jan Ruis de actie Shangri-La's Terug. Na onze aankondiging vorige week stromden de eerste reacties al binnen. Een willekeurige keurige greep uit de briefkaarten van supporters. Zij steunen nu al deze actie voor alle gezinten. Peter de Reus, Tol, J.M. de Vriend, M. den Heijer, J.G. Kloeg, Jacques Berens, Johan... Vreeswijk, M. Zuiderwijk, E. van Eijk, Ger Koteland, J.W. Gerritsen, M. Moosdorf, P. Kaak, J. Tomei, R. A. J. van der Leur, R. J. van der Broek, J. Hulshorst, S. Helder, B. Burgers, Gerrit Versteeg. En Tom Brom heeft nu aan de telefoon een van de steunpilaren van deze actie, W. Abriata Junior. Nog steeds in het kader van onze actie Shangri-La's terug. Zit Tom Brom op dit moment te wachten op contact met Jan Kotewener. De man die ons op weg moet kunnen helpen om de Shangri-La's te achterhalen. Ik ga eens even kijken hoe ver het staat, Tom. Nou, het uh, laat lang op zich wachten. Ik heb nog steeds geen contact met die man. Ik, uh, ja, moet nog eventjes wachten. Jan Kotewener. Goeiedag, je spreekt met Tom Brom van de KRO Radio. Dag Tom. Wat Jan, we zijn uh, bezig met een radioprogramma over de Shangri-La's. En wat ons erg leuk lijkt is om te kijken of we achter een telefoonnummer van een van die meisjes kunnen komen. Hoe en waar weet ik ook niet, maar we zijn op zoek. Wat voor dikke meer. Ja. Dat is een goede vraag, vriend. Ja. Dat is jaren geleden. Ja. Kan je niet iets over luf vragen of zo? Dat lijkt me makkelijker. Uh, ja, dat lijkt ons ook makkelijker, maar we zoeken het wat moeilijker namelijk. Aha. Het is een jaar of uh, tien, elf geleden. Het is uh, hele aardige muziek. Mijn, ik zit al enige jaren bij deze, bij deze maatschappij. En uh, ik denk dat zeker tien. Mijn, mijn, mijn geheugen zijn dat het inderdaad een jaar of tien geleden is op zijn minst. Ja, nou, een jaar of vijftien jaar. Uh, vijftien jaar geloof ik. Vijftien zelfs? Ja, elf tot vijftien jaar zeker. De eerste successen. Ah, ah nou, dan was ik, ik dacht dat het tien jaar was, maar de hele tijd. En nu willen jullie achter, het, uh, achter een adres van de dames komen? Nou, het zou, uh, het zou me erg leuk lijken om een keer met de dames te spreken. Wat ze eigenlijk nu aan het doen zijn en wat ze van plan zijn. Ja. Het ja, lijkt me, me een bijzonder lep. moeilijke zaak, Tom. We kunnen het, het enige wat ik kan proberen is om gewoon via, via ons kantoor in Amerika, ja. uh, als daar nog toevallig een oude baas met een uh, grijze baard zit, om die uh, dus te gaan vragen of die nog enig contactadres uh, op zou kunnen sporen. Ja. Nee, wat, Weet je wat mogelijk is? Waar ik, ik, we kunnen ze altijd achterkomen, bedenk ik nu. Uh, er oh. zijn nog steeds... Uh, Best of LP's, waar gewoon oude nummers van, uh, van de dames op staan. Ja. Dat houdt ook in dat er, uh, dat er nog afrekeningen uh, plaatsvinden. Dus via een, uh, een royalty account, department moet er achter te komen zijn. En maar nu... of dat uh, binnen nu een... Uh, wanneer je hebt het nu nodig begrijp. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, ja. En nogmaals, ik Ze denk leven dat... dus nog wel, hè, die dames. Wat zeg je? Ze leven dus nog wel, die dames. Ze leven vast. Want wij waren twee zusjes en, en nog iemand, dacht ik. En een dat... derde, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nee, nou of ze ooit daarna nog iets gedaan hebben. Wij hebben één plaat, uh, als ik me goed herinner, van ze gehad, heel vroeger. En uh, nogmaals, of daar achter te komen zijn, ik kan het proberen. Weet je weet je, weet je wie de producer was van de plaat? Ik heb je er enig idee van? Ja, dat was uh, George Shadow Morton. Shadow Morton, ja, heel goed. Jullie zijn goed op de hoogte. Ja, we zijn volledig geïnformeerd. Ja, klopt. Nee, wat ik kan doen, ik kan van ons, ons kantoor in Chicago bellen. Vragen of zij op de een of andere manier uh, via royalty afrekening achter een adres kunnen komen. Maar nogmaals, dat heb ik niet binnen nu en een, en een uur, denk ik. Want ik vermoed dat de dames braaf uh, thuis achter de koffie zitten... en voor kinderen aan het zorgen zijn, zoals we het al hebben. Nou, dan volgende week. Dan voor volgende week. Dat lijkt me... Oké, okay, laten we afspreken. Ik ga er in ieder geval even achteraan. Ik uh, bel even met, met, met Amerika. Als ik wat weet, dan bel ik jullie zonder meer terug. Ik kan je bij de KRO bereiken. Ja hoor. Oké. Okay, nou, of we... ik daar ben, weet ik niet. Maar daar is in elk geval Hans Wijnans. En die weet er alles van. Hans Wijnans. Tom, ik doe mijn best. En zo gauw ik iets weet, krijgen jullie een telefoontje van Jan? Bedankt voor de medewerking. Oké, okay, succes. Nou, bedankt. Nou, dat uh, wordt nog een beetje spannend hey. voor de volgende week. Goed, hè? Ja, Volgende maar... week misschien. Misschien, wie weet. Blijf luisteren. Uh, we kunnen er niet onderuit. We moeten de aller, allergrootste hit van de shangri laars uh, toch even draaien. Ja, die kwam uit op een woensdag in januari 1965. Nou, Prima. Dat weten we dan ook wel weer. Het nummer heet De Leader uit... of de Pack. En het snerpt door je ziel.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 Come on!